Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het was een zenuwslopende dag voor slachtoffers van de toeslagenaffaire. Het hing al dagen in de lucht, maar vanmiddag stapte het kabinet dan echt op vanwege de kinderopvangtoeslagaffaire. Duizenden ouders kwamen diep in de problemen nadat ze onterecht als fraudeur werden weggezet. Samantha uit Almere kreeg een schuld van 50.000 euro en allemaal gezondheidsproblemen. Al is ze door de val van het kabinet niet echt geholpen. Ik vind het meer om... een... Ja, proberen een goed beeld van zichzelf te geven en meer een soort van PS-stunt om, om de, ja, poppetjes vlak voor de verkiezingen te winnen. Het spijt me. Aan slachtoffers is beloofd dat ze voor 1 mei 30.000 euro op hun rekening hebben. Er wordt nog nagedacht over meer compensatie. Het kabinet is nu dus afgetreden, maar ze gaan wel gewoon door met de aanpak van de coronacrisis. In de haven van Rotterdam is dik 1000 kilo kook onderschept. De eerste partij uit Brazilië werd gevonden bij twee oude Volkswagen busjes. En even later vonden douaniers dik 200 kilo kook in een container vol dozen bier. De drugs zijn inmiddels vernietigd. En zoek je nog een leuke en serieuze sport tegen de coronakilo's? Wat dacht je van paaldansen? Ook zeer geschikt voor mannen, zegt deze paaldanslerares. Je ziet veel meer mannen nu paaldansen. Um, en het wordt dan ook meer als een sportpaal sport gezien, dus niet zozeer. Je kan natuurlijk het vrouwelijke deel ervan uh, nemen, maar je hebt ook mannen die het voor yeah, de tricks doen. En Laras is zo iemand. Ja, zoals je ziet gelijk mijn hele lichaam en het is niet zoals één spier oppompen, maar je bent al je spieren tegelijk aan het gebruiken en uh, dat vind ik heel tof. Ja, en mocht een sixpack je helemaal niks interesseren, dan kun je het ook best voor de mentale trigger doen. Het doet iets met je, het ontwikkelt iets in je, waardoor je, je hebt overwinningen. Elke keer als je een, een, een trick beheerst, dan denk je weer, yes, een nieuwe overwinning. En dat doet iets met je zelfvertrouwen. Het weer Het is een paar graden boven nul, vannacht koelt het nog af, dan gaat het vrijwel overal vriezen. Morgen begint droog met wat zon en later in de middag een dun laagje sneeuw.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 Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu, see it. Welkom bij het tweede uur, see it. Op ZFM Zandvoort, see it in the house met nu, DJ JK in de mix. just one house. I remember house when house had artists, songwriters, and personalities. I remember house when you didn't have to be a DJ just to be into house. I remember house when house was broke. I remember house when house was done in the house. I remember house when it was the spiritual thing. It, it, it, it was the spiritual thing. with house grew from the roots of house i remember house when house was soul music and r&b before house was disco before before house me before house was disco go, go, go, go. Make me brought. I say, that we talk. This won't make me brought. I say, that we talk. This won't make me I say, that we, been passing, that we, I passing, that we, been passing, that we. De JJK in de mix. En alweer een einde aan deze dag van de set. Volgende week vrijdag 9 uur sharp zijn we weer bij je met 2 uur lang Siers. Hou me hier op jou, Steven Zandvoort. Tot volgende week! Loud, loud. Sure.